...door Almegens met het NOS-journaal. Bij de Oekraïns aanval op het hoofdkwartier van de Russische Zwarte Zeevloot... ...zijn zeker negen doden gevallen en 16 mensen gewond geraakt. Dat heeft het hoofd van de Oekraïnse militaire inlichtingendienst gezegd tegen Voice of America. Het gebouw in Sebastopol op de Krim werd gisterochtend door meerdere raketten geraakt. Onder de gewonden zouden ook generaals zijn... Er zijn ook berichten dat admiraal Sokolov, de commandant van de Zwarte Zeevloot, is omgekomen, maar daarover heeft de Oekraïnse dienst niets gezegd. De Amerikaanse president Biden stelt zich actief op achter de stakers in de auto-industrie. Dinsdag gaat hij naar Michigan om de actievoerders een hart onder de riem te steken. De staking bij de drie grote autobouwers begon vorige week. De vakbond eist een forse loonsverhoging, automatische prijscompensatie en een vierdaagse werkweek. De bedrijven zeggen dat ze veel moeten investeren in de transitie naar elektrische auto's. De brandweer in Middel-Limburg verwacht nog uren bezig te zijn met bluswerk bij een metaalafvalverwerker in Halen. Daar brak rond middernacht een grote brand uit. Het Vuurwoed volgens de veiligheidsregio in twee grote bergen schroot. Vanwege de rookontwikkeling is de provinciale weg N273 afgesloten. De brand bij afvalverwerker AVR in Rozenburg bij Rotterdam is uit. Daar woedde sinds donderdagochtend een zeer grote brand. Vanochtend vroeg werd het zijn brandmeester gegeven. Max Verstappen start morgen tijdens de Grand Prix van Japan op pole position. In de beslissende sessie was hij meer dan een halve seconde sneller dan zijn naaste concurrenten van McLaren. Oscar Piastri start morgen op Suzuka vanaf de tweede startplaats. En Zijn ploeggenoot Lando Norris liet de derde tijd noteren. Carlos Sainz, vorige week winnaar in Singapore, werd zesde. Het weer, vanuit het westen trekken regenbuien over. Die worden afgewisseld door zon. 16 tot 18 graden wordt het. Later vanmiddag en vanavond neemt de buigheid sterk af. Wordt het uiteindelijk droog. Morgen is het droog met opklaringen en wolkenvelden... bij middagtemperaturen rond 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is er de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Nog steeds bij Rabbel, het racecafé. Het is uh, hier uitermate gezellig. Er gaan uh, allerlei beelden rond. Mocht je komen kijken, prima. Het is hier gezellig en de koffie is uh, bruin. We gaan het tweede uur doen van Goedemorgen Zandvoort. En uh, ik heb een filmpje gezien van Carina die over het circuit heen rijdt. Carina. Ja. Het was top. Goeien. Het was echt geweldig. En wat een snelheid. Ik, ik werd helemaal in mijn stoel gedrukt. Ik denk we gaan gewoon uh, rustig ritje door de bochten. Nee hoor. Hij gaf uh, niet vol gas, dat kan je niet zeggen, hè? Hij gaf, uh, nou ja, de volle lading uh, stroom, zeg maar. En, het, en, dan en... Gaat het, en dan gaat het toch heel hard? Heel hard, heel hard, ja. Dus nou. uh, ik heb ook gevraagd, wil jij alsjeblieft rijden? Waarom? Want uh, anders uh, gaat iedereen natuurlijk uh, me inhalen. <laughs> Want ik, ik ga helemaal niet zo hard op het circuit. Is het druk, en, op, uh, is het druk op het circuit? Het was druk, het, uh, het liep echt binnen. Uh, echt de hele rijen auto's. Allemaal weer vaders met hun zonen, hele gezinnen. Ja, uh, mooi. Echt. Nou, ik denk dat uh, deze Maarten Pompen heel trots kan zijn op, uh, ja, mooi. op dit evenement wat hij heeft neergezet. En, uh, nou, er stond al een bord voor tot volgend jaar. Oh ja. Dus, uh, oh, ja, ja, ja. ja, doet hij slim. Ja, dat is en, heel slim. Uh, nou, en ik heb echt hele mooie auto's gezien van hele mm -hmm. kleintjes, uh, die ook super snel over het circuit gaan. ...tot uh, de mooie, snelle, uh, nieuwste racewagens. Oké. Okay. Uh, maar ook kampeerwagens en uh, de nieuwste eigenlijk, eigenlijk is alles al elektrisch wat je, wat je zou willen hebben dan. Ja, ja het is heel veelomvattend uh, op het evenement. Uh, grappig. Uh, een nou, dus... Hele leuke sfeer ook. Ah, dat is grappig. Hey, maar inmiddels ja, ik... ben jij ja. uh, gaan wandelen of fietsen. Ja, en je bent ja ik ben bij heel het... snel gaan fietsen. Ja. Je bent bij het uh, Juttersmuseum... Ja, zeker weten. Ik sta hier uh, met een van de vrijwilligers van het Juttesmuseum, uh, Greet bij uh, uh, Achter de Bali. En uh, eigenlijk is uh, Greet nog niet, nou niet zo lang vrijwilliger hier. hè? Nee, uh, ik denk sinds een maand of acht. Maar het is gewoon ontzettend leuk. Ja, ik, uh, ik heb het altijd in mijn achterhoofd gehad. Ik ben geboren en getroffen aan de zee. En ik dacht dat ik met pensioen ga. Dan wil ik daar wel iets gaan betekenen. Dus ik ben erop afgestapt. Ik was heel hartelijk welkom. En het is inderdaad geweldig. Ja, je bent zeker heel hartelijk welkom. Want ja, ik wil het niet heel dramatisch noemen, maar als er niet nieuwe eh, vrijwilligers nog zich gaan aanmelden, dan wordt het best wel lastig voor dit museum. Hè? Ja, er zijn helaas een aantal mensen uh, met een met, ja, met dubbel pensioen gegaan. Uh, door andere omstandigheden weggegaan. Dus we komen echt uh, vrijwilligers tekort en willen we dit museum zo blijven draaien, drie dagen in de week. En natuurlijk onze excursies die gratis zijn voor scholen, ja, dan zullen er echt mensen bij moeten, want ja, anders wordt het echt problematisch. En moeten we of misschien een dag minder open gaan en veel meer scholen afzeggen. En dat zou ontzettend goed zijn. Want het is heel leuk om die kinderen hier te hebben ze rond te leiden... hun enthousiasme te zien... hun verbijstering als binnenspapper... en ze zien een enorme hoeveelheid spullen... die gevonden zijn op strand. Ja, dat, dat verbijstert ze. En er is natuurlijk heel veel voor hun om te zien. Uh, er is ook heel veel speelgoed... en andere dingetjes aangespoeld... wat mateloos interessant is voor ze. Maar er is ook natuurlijk een stukje educatie... wat we willen meegeven. Ten eerste natuurlijk... Het de, de vervuiling van de stranden. We hebben enorme hoeveelheden... ...handschoenen van de vooreilanden. Maar ook oude netten. En eh, nou ja, noem het op wat allemaal aanspoelt. Kinderspeelgoed, eh, kammetjes. Allerlei soorten plastic. Dus ja, dat stukje willen we ze ook meegeven. Maar ook natuurlijk een stukje educatie. Het ontstaan van eh, de Noordzee. Eh, de mammoetbotten die we hier hebben. Die uh, door zandsuppressie boven water zijn gekomen. En die we hier kunnen tentoonstellen. Dat is natuurlijk een stukje geschiedenis. Uh, de, een ander stukje geschiedenis is natuurlijk uh, dat je vertelt dat er koeienbotten gevonden worden. Omdat voorop de schepen geen ijskasten waren, maar levende dieren mee moesten. Dat is natuurlijk ook uh, verwijsterend. Um, maar ja, er is nog zoveel meer gevonden. Onder andere een stuk van een NAVA-raket. Hoe, hoe, hoe wil je het hebben, zo'n zo satelliet. Ik vind het al knap dat mensen het herkenden. Maar het is inderdaad van NASA en we hebben het in gesteld. Dus ja, het is heel veelomvattend. En uh, ja, om hier te werken is zo ontzettend leuk. Wat maakt het dan zo leuk? Want uh, je doet het nu al een aantal maanden. Uh, wat zou je willen vertellen over het vrijwilligerswerk hier? Uh, waardoor mensen misschien denken, hé, hey, oh, daar heb ik eigenlijk ook wel zin om. Me aan, aan te sluiten. Ja, um, nou ja, als je het leuk vindt om met kinderen te werken, dan zijn die excursies die, die zijn geweldig. Maar ook um, mensen die hier binnenkomen, die bijvoorbeeld een sepia zien, ze zien er duizend liggen op het strand en ze zien hem hier in het museum en zien wat een sepia eigenlijk is: dat het een, een skelet is van een inktvis. Uh, dat soort weetjes, dat maakt dat mensen altijd zo verrast zijn en eigenlijk uh, het museum zo leuk vinden. Uh, de flessenpost natuurlijk hebben we ook uh, allerlei uh, ja, schatten die gevonden zijn tussen aanhalingstekens en zijn. Mensen zijn uh, eigenlijk heel verbaasd en heel geïnteresseerd uh, in wat ze hier zien. En uh, ook natuurlijk het stukje geschiedenis van Zandvoort, dat we de... Uh, ...de manden met vis langs het visserspan brachten. Dat stukje hebben we hier natuurlijk ook staan. Uh, ja, de toeristen zijn altijd heel erg geïnteresseerd in uh, ja, wat hier ligt. En het is leuk om dat te vertellen. En uh, het is leuk om de kinderen te vertellen van de schelpen en de mosselen. We hebben natuurlijk ons zoutwateraquarium... ...waar ze kunnen kijken naar de kleine platvisjes die je in eerste instantie niet ziet... Maar zodra ze bewegen, dan ja, oh, daar zijn ze. Nou ja, hartstikke leuk. Kun je daar ook weer over vertellen. En ze leren ook nog wel uh, schelpen determineren, hè? Ja, we hebben een, uh, voor de kleintjes een leuke schelpenbak. Daar mogen ze zelf een schelp uitkiezen. En we hebben een heel groot bord waar alle schelpen van het Noordzeestrand op staan. En er is natuurlijk niet zo leuk als je eigen schelp terug te vinden op dat bord. En dan werkelijk als een schat mee naar huis nemen, omdat je weet hoe je heet. Dat is heel anders dan dat je de hele dag tussen de schelpen speelt en de schelp alleen maar een schelp is. En het jutten, dat, daar leg je ook altijd wel wat over uit. Hè? Want dat is natuurlijk van, ja dat is al heel lang geleden begonnen natuurlijk. Ja, jutten hoort bij een kustdorp. Uh, de mensen waren over het algemeen straatarm. Ze leefden van de visserij. En als die niet zo goed was, ja dan, dan was je echt arm. Dus alles wat op strand aanspoelde, dat jutte je. Het jutte komt van jatten. Officieel is alles van de burgemeester, want het wordt op zijn terrein gevonden. Maar geen mens die er wat inleverde natuurlijk. Er werden van het hout hele schuren gebouwd, en, en soms uh, huizen gebouwd. De netten werden gerestaureerd. Ja, alles wat aanspoelde kon men gebruiken. Ze waren zo arm, dus alles ging mee en soms had je mazzeltjes. Dan ging er een schip, verging er een schip. Ja, en dan kwamen er vaak wat uh, waardevollere dingen die over het algemeen s'avonds en s'nachts van het wat werden gehaald en verpast. En ze hadden natuurlijk groot gelijk. Inderdaad. En um, ja, voor de kinderen is het natuurlijk heel erg leuk, maar voor de volwassenen, ik sta hier, ik ben al een tijdje niet geweest hier, maar ja, het is een weetjesmuseum, het is een, uh, uh, je kijkt je ogen uit inderdaad. Um, Hoe lang bestaat het museum eigenlijk al? Uh, heb even opgezocht. Hè? <laughs> nou ja. Dit museum is opgericht in mei 2000 door Victor Bol. Uh, die later ook alle jutterstochten heeft gedaan langs het strand. Victor uh, is gelukkig nog wel onder ons, maar werkt niet meer bij het museum. Uh, ja, dus het bestaat eigenlijk al 23 jaar. En, dan en dan geweld, uh, deze ruimte mogen we dus huren uh, uh, van de gemeente. En uh, ja, het, het, het, uh, we moeten dus wel leven van de giften en de gaven die uh, de ja. mensen vrijwillig storten. Maar ik geloof en hou me ten groente dat het gaslicht en water door de gemeente wordt betaald. <lacht> nou ja, als alles wat gejut is, ook een beetje van de burgemeester. Ja, uh, <lacht> ja, en uh, hoeveel mensen zijn er nu in, je, in het team om... Uh, de boel toch wel draaiende te houden, ook al wordt dat dus nu lastiger. Maar hoeveel mensen zijn er nu? Ja, er zijn er uh, nu nog dertien actief. Twee houden er het einde van het jaar mee op. Uh, vanwege, ja, uh, ook, ook de leeftijd. Maar ook vanwege andere bezigheden. Dus we houden er zo'n elf over. En dat is eigenlijk veel te weinig voor drie dagen in de week. Plus de excursies voor de kinderen. Ja. Dus het, uh, ja, het, het is echt nijpend. Het is echt nijpend. Nou, uh, ik denk dat jullie het allemaal wel horen... Dat, dat we echt hopen dat hier dus nu... na alleen van het stukje ook in het krantje... en na aanleiding van dit, uh, radio, uh, live, of deze radio live uitzending uh, dat er toch wel mensen op af gaan komen. Ik hoop het echt. Um, want het is namelijk zoals hier een groep van 28 kinderen binnenkomt. Ja, dat kan jij niet in je eentje doen. Uh, er zijn natuurlijk wel begeleiders bij dan... Maar dan meestal splitsen jullie de groep dan, en want jullie hebben ook een hele mooie benedenverdieping. Ja. Uh, ik heb net al gekeken, nou, het ziet er ook weer heel fantastisch uit. Uh, en daarna wisselt het. Dus ja, dat kan je niet in je eentje doen, want je wil vertellen, je wil begeleiden, je wil zorgen ook dat de mensen of de kinderen in ieder geval uh, niet overal maar aankomen. Uh, dus ja, daarom is het natuurlijk ook wel noodzakelijk, en dat we gewoon het verhaal kunnen blijven doorgeven hoe, uh, nou, van al deze dingen die hier hangen en te vertellen zijn. Um, ja, ik hoop voor jou, dat jij, want jij moet vandaag deze dag alleen doorbrengen hier. Nou, de deuren gaan hoe laat open? De deuren gaan 12 uur open en dan tot 4. Oh, okay. Het is zaterdag en zondag van 12 tot 4 en het is woensdagmiddag van 1 tot 4. Dus het zijn best uh, uren die te doen zijn. Het is niet een hele dag... Ja. Uh, en daarbuiten dan roeleren we met uh, excursie geven. Maar ik heb me officieel opgegeven voor twee dagen in de maand. En één dag in de maand zou ook al heel fijn zijn. Mensen die meer willen, ja, best beter natuurlijk. Ja, ja. Dus het is niet zo dat je er elke week aan vast zit. Uh, en natuurlijk gaan mensen ook met vakantie en dat kunnen we heel goed ruilen onderling. Dat is geen enkel probleem. Dus het hoeft helemaal niet een zware belasting te zijn. Maar uh, ja, het is wel een hele leuke belasting. Ja. Nou ja, en jij bent als kind natuurlijk al echt opgegroeid ook aan zee. Je vertelde net een heel leuk verhaal. Uh, want ik was laatst gaan rennen voorbij Slag. Mm. Daar zag ik dus weer zoals ja, vroeger hier ook wel. Grote jerrycans liggen. En uh, bakken met bloemkool en uh, uh, penen, dat ik dacht, huh? heeft de kok uh, op, aan boord dat gewoon uh, overboord gegooid? Of uh, is het in een storm uh, toch in zee geraakt? Maar uh, jullie wisten daar wel raar mee vroeger, toch? Ja, ik ben opgegroeid op strand. Wij hadden een strandhuisje. Dus mijn hele leven lang, van 1 april tot 1 oktober, woonden wij op strand. En wij speelden vroeger uh, groenteboertje aan de kustlijn. Er spoelde, uh, zeker zo'n zo 60 jaar geleden... ...zo ontzettend veel andere dingen aan. Onder andere heel veel groenten en fruit en zo. En dat ging je dan als kind verzamelen. Dan rende je terug naar het huis. Uh, je maakte een winkeltje bij wijze van spreken. En je kon groenteboer spelen van wat je vond op het strand. Was het nog eetbaar? Nee. Nee. Een <laughs> <laughs> beetje te veel zout doorheen gegaan. Ja, oh, nou, ik, uh, ik hoop dat wij nog eventjes zo beneden kunnen gaan kijken... En uh, nou, ik uh, wens je wel een hele mooie dag hier. En ik hoop dat er veel bezoekers komen, want het weer is toch wel ook echt lekker museumweer. En uh, als ze hier op het strand zijn geweest, dat ze lekker naar binnen komen en uh, zich laten verrassen. Want uh, vertellen kan je hartstikke goed. Ik heb nu al hele leuke verhalen gehoord. Nou, Dankjewel. Dankjewel. dankjewel. Hoe is het nou bij, bij het Juts aan het publiek, Karina? Oh, hoe gaat het met het publiek? Je zei net een getal, inderdaad, Gek, over het aantal bezoekers dit jaar. Het aantal bezoekers dit jaar is er boven de, even kijken, boven de 6.000. En uh, ja, we houden dat bij. Dat uh, gewoon voor de statistieken. Ik hier 6300 mensen dit jaar. Dus ja, dat is best wel. Uh, Best wel flink. Je hebt, ja, je hebt dagen, natuurlijk zeker in de winter, dat je misschien 20 mensen krijgt. Maar je hebt ook dagen dat je dik boven de 80, 90 mensen zit. En deze zomer was het ook fijn, dat. Ja. Uh, was dat voor jullie uh, goed? Ja hoor, ja, dat, uh, ja. Eigenlijk, dat bloedhete weer moet je niet hebben. En hele harde regen moet je ook niet hebben. Maar het echte Hollandse zomerweer. Dus wisselend met uh, ja, wolken en zon. Ja, dat is voor ons museum uh, heel goed. Ja. ja, en ik heb je al bedankt eigenlijk. Maar is er ook nog een website waar mensen iets op kunnen terugvinden? Ja, je kunt natuurlijk uh, het Juttersmuseum Zandvoort kun je, uh, aanklikken. In je info at of www.juttersmuseum.nl. Ja. Dat kan ook. En het is natuurlijk museum met een hmm. zet. Met ja, maar de website is museum. Oké, okay, dan houden jullie het wel gewoon museum. Ja. ja, nee, dat is goed. Maar ik vind het heel origineel altijd gevonden. Museum, yes. Oké, okay, nou, dan ga ik uh, met jou nog even verder door het museum lopen. Dankjewel. Hé, hey Carina. Um, ontzettend dank voor deze twee bijdragers. Uh, heb, heb je al uh, plannen voor volgende week? Uh, ja, want dan ga ik uh, met uh, Geraldo. Ga ik, uh, een bunkerwandeling maken. Ja, oh, Geet zegt ook, oh leuk. Ja, dan mag ze mee. Oh, ze mag mee. Je mag mee, Geet. Als je niet hier moet staan, hè. Nee, maar dus ja, daar, ik, daar verheug ik me heel erg op. Nou, het is ook, het is ook heel apart als je daar in die, uh, in die duinen naar een soort bunkerdorpje gaat. Ja, ja ik, uh, ik ben met de klas natuurlijk met de gidsen wel... Uh, gewoon de wandeling gaan maken. En dan lopen we langs de bunkers altijd. Maar dan lopen we er natuurlijk ook eventjes in. Dat is heel spannend. Uh, maar als iemand mij kan vertellen uh, ja, waar, het, waar het voor was... of uh, wat er voor details te zien zijn... Ja, dat, dat lijkt me dus heel interessant. Ja, dat ga je zeker horen. Want dus ik... het is tweeledig, hè, voor mezelf ja. en voor jullie. <laughs> nou ja ik, uh, ja, ik weet hoe Sierra dat doet. Ik ben ook een keer met hem meegewezen. Ik ga geen geheimen ja. verklappen. Maar ik denk nee, dat, nee, je dat, je dat je hele leuk. leuke dingen gaat zien. In, ja. in ieder geval en, uh, weer, weer bedankt voor de twee bijdragers. En, uh, zeker, ga gedaan. We horen het volgende ik heb een week. Noten. Dankjewel. Oké, okay. goedjes, fijn weekend. Don't really know how we got here You wanna be somewhere but it's not here Trying to find a new corner of the blue clear skies Where well, you can disappear too You can drive 55 by the windmills See how a little different sun on your skin feels I don't know what you see through your windshield But when you look in your rear view If you're gonna drink to me again It wasn't just waste of time we spent we moved together. We had a few moments worth forever. If you're gonna love me, don't keep it to yourself. If you're gonna hate me, tell me, go to hell. If you're gonna forget me, find someone else. If you don't remember me, remember me well. I guess the heart only wants what the heart wants. Even the best dreams run out of stardust. Fire's gone, but man, we had a spark once. I hold on to that, and I hope you do too. Don't know what else to do. If it's over, it's over. But when you look over your shoulder, if you're gonna drink to me, drink tequila. If you're gonna think of me, think of that balcony on the corner. We're back in that beach hotel again It wasn't just waste of time we spent Together we had a few moments worth forever If you're gonna love me, don't keep it to yourself You're gonna hate me You're gonna think of me Think of that balcony On the corner of Fifth and Everton Like we're back in een stukje muziek maar Jan, maar wie was het nou eigenlijk? Ja, we, dat vergeten we een beetje, deze uitzending. Hmm. Dit was uh, Tim McGraw met uh, Remember We Well. En uh, hij heeft een uh, nieuw album onlangs uh, uitgebracht. Misschien kennen niet iedereen, maar het is altijd wel een uh, lekker stukje muziek. Het was zeker een lekker stukje muziek. En we gaan door naar het volgende onderwerp. Uh, Lief en Leedstraten in Zandvoort. En we gaan praten met Marion Schouten. Uh, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Ik hoor je heel slecht. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, hoor je me nu beter? Ja, nu is het hartstikke goed. Hey, um, Lief en Leedstraten in Zandvoort. Nu hoor ik een hoop gepiep. Um, ik lees dat er vijf Lief en Leedstraten gestart zijn in Zandvoort. Um, hoe, hoe moet ik dat zien? Ik uh, denk dat we nu opnieuw aan het bellen zijn, want ik hoor alleen maar gepiep. Doe maar een stukje muziek. Ja, te... Hoor je mij nu beter? Ik hoor je nu helemaal goed. Hoor je ons ook? We gaan, we gaan even opnieuw bellen en we doen een stukje muziek. Hoor je mij nu beter? The kisses of the sun We're sweet I, did it like I let it end. I drink the radio playing songs. We gaan uh, nog een keer proberen met Marjon Schouten, dus want uh, het lukt, lukt niet helemaal. Ik hoor die steeds zoep, hoor je me wel, hoor je me wel. Um, kunnen we het hebben over Lief en Leedstraat en Marjon? Ja, ik Mooi. hoor je alleen uh, heel ver weg, maar ik kan het wel proberen inderdaad. Okay, nou, ik, <laughs> hoor je ik, mij goed? Ik, ik hoor jou uh, prima en ik zit gewoon in een rabbel, dus zo ver weg kan dat ook okay. niet zijn. Oké, hey, um, nou dan moet het lukken. Jazeker. Lief en Leedstraat in Zandvoort. Uh, na een oproep ja. in het voorjaar zijn onlangs vijf Lief en leedstraten gestart in Zandvoort. Een zesde is in, uh, in aantocht. Hoe uh, zie ik een lief en leedstraat Ja, de zesde is in aantocht. Nou, lief en leed dat, dat zijn eigenlijk straten om uh, met elkaar meer verbinding uh, te maken. Ja, en hoe doe je dat dan? Uh, mensen kunnen zich aanmelden om in zo'n straat gangmaker te worden. Nou, wat is dan zo'n gangmaker? Dat is dan iemand die... Uh, een leuk presentje geeft aan een bewoner dus van zijn eigen straat. Dus stel, er komt iemand uit het ziekenhuis of uh, uh, er is een kindje geboren... of er komt een nieuwe bewoner of iemand is gewoon eenzaam. Dan kan jij als gangmaker dus uh, aanbellen en, en uh, iets leuks geven, een kleine attentie. En als je een gangmaker bent, dan, uh, of je wilt gangmaker worden... kun je kunt je daarvoor aanmelden, dan hebben we ook kaartjes... en die kan je dan bij de mensen in de bus doen van die straat, van je eigen straat... En daar staat dan ook op van je woont in een lieve leedstraat en dan wordt het uitgelegd hoe het werkt. Het is eigenlijk heel simpel. Ja, dus uh, als gangmaker geef je dus een leuk presentje aan iemand ja, waar, ja, met een bijzondere gebeurtenis zeg maar. En, en wat je dus ziet is dat er ook meer verbinding ontstaat uh, in zo'n straat. Dus uh, dat hoor ik ook van de gangmakers. Ik heb net een bijeenkomst gehad mm -hmm. met, een, uh, met de gangmakers van de, straat, van de lieve leedstraten. En die zeggen dan ook, ja, het is ontzettend leuk. Want eerst kennen je elkaar eigenlijk niet. En nu uh, heb je dan zoiets gegeven of een kaartje in de bus gedaan. Mensen zeggen dan nu ook elkaar gedag. Dus ja, dat is ontzettend leuk. Zijn er ook uh, door die verbinding dat, dat de buurten ook bij elkaar komen in, met een buurtborrel of uh, een andere verbinding zoeken? Ja, dat, dat kan ook. Maar dat hoort dan weer niet bij lief en Leed. Maar uh, ja, het is natuurlijk vandaag ook Burendag. Dus. Uh, er gaat natuurlijk meer verbinding ontstaan. En dan kan je natuurlijk wel met je straat leuke dingen gaan uh, organiseren. Hè? Op een buurendag bijvoorbeeld zoals vandaag. Of bijvoorbeeld uh, met het Oranje Fonds. Nou, daar ben ik ja. nog niet aan toegekomen. Maar dat zou ook inderdaad wel daardoor kunnen ontstaan. Ja. Um, zesde straatje is in, in oprichting. Uh, nou, de grap is... We hadden de 65 en de zesde was in aantocht. Ja. Dat was uh, van het voorjaar, geloof ik. Uh, ik heb het project overgenomen van een collega die weg is gegaan... maar we hebben nu al acht straten, acht, acht lieverleefstraten in Zandvoort. In, in welke buurten vind je dat plaats? Uh, nou, even kijken... Um... We vinden het wel belangrijk dat het ook in, in Noord is, omdat het daar, ja, omdat daar uh, toch wel wat meer armoede is en minder verbinding. Maar elke straat is natuurlijk goed. We hebben ja. de, de Keesomstraat, de Van Spijkstraat, maar ook bijvoorbeeld de Linneusstraat, de Brugstraat, Kostverlorenstraat zit er ook bij. Dus uh, ja, verschillende soorten straten. En de ene straat is heel klein. Die, hebben, die heeft misschien 25 woningen. Maar er zitten ook grotere straten bij. En daarom zeggen we ook dat het. Stel dat je, dat je, dat, uh, dat je gangmaker wilt worden. Uh, is het ook misschien in een, in een grote straat wel handig. Als, als je dan met z'n tweeën bent, zeg maar. Ja, ja dan is het meer. Uh, ja, als je de brugstraat tegenover de kezelstraat zet. dan zie je wel het verschil in. Uh, in, ja. in aantal uh, woningen, denk ik. Ja, Precies, ja. En, die... en wat ook leuk is... Uh, die, die presentjes... Dus ze van mij, als je gangmaker wilt worden... dan krijg je van mij een starterspakket. Dat is eigenlijk een doos met... er zitten allemaal leuke presentjes in... En, hè, die je dan dus uit kan delen aan iemand in jouw straat. En die presentjes... die zijn weer gemaakt door... ...de verbeelding en het winkeltje van uw Unicum. En bij de verbeelding in de blauwe tram... ...daar werken dus mensen met een ja, afstand tussen, tot de arbeidsmarkt. zeg maar. Mm. En daar kopen we dan ook die spulletjes. En bij het winkeltje van uw Unicum doen we dat ook. En het zijn ontzettend leuke, leuke presentjes. Dus dat is eigenlijk ook weer een win-win situatie. Ja, daar wordt van alles gemaakt en geknusseld... ...dat ja. je dan heel leuk kan gebruiken om weg te geven. En wat ook nog heel leuk is, dat eigenlijk ook nu... Dat we een beetje de verbinding zoeken met de ondernemers. Want uh, zo heeft Ijsalon Sanremo, dat dus heeft ook wel in het krantje gestaan. Die heeft dus voor ieder pakket wat de gangmakers krijgen... ...twee uh, cadeaubonnen voor een heerlijk gratis ijsje gedoneerd. Ah, oké. Okay. Dus die kan je ook weggeven. Was, uh, dus ook, wat ik eigenlijk ook wil vragen aan ondernemers... ...stel je bent een ondernemer van een winkel... ...of je hebt een <tie> als Rammel. <laughs> en je denkt, nou dat vind ik leuk. Ik bied er gratis kopje koffie aan. En, uh, uh, en ik geef daar Doet hij het nog? Het toe kunnen voegen. Ja, dat was even een, een piepje. Maar het is eigenlijk een oproep oh. aan, aan alle ondernemers die, uh, die in Zandvoort uh, zijn. Stel je die, en die, en die wilden, hoe komen ze bij jou in contact? De eenvoudige cadeaubon zijn voor een gratis kopje koffie bijvoorbeeld. Dat, uh, dat lijkt ons ook leuk om dan in zo'n... Ik hoor weer een uh, hoop, hoop gepiep, dus ik uh, denk dat het niet goed gaat, Jomer. Oh. Maar um, het schijnt bij jou te liggen, maar dat geeft me. Je... Kan je misschien even het contactadres uh, doen? Dan hebben we dat al gedaan. Ja, zeker. Uh, mensen kunnen mailen naar nou, mijn. Naam is... Nog eens? Het, uh, het gaat niet helemaal goed. Dus ik denk dat we gewoon maar een muziekje moeten doen. En dan bellen we nog even voor het, uh, voor het adres. Oké? Okay? Jelmer. Ik hoor alleen maar uh, in gesprek tonen. Dus ik zou zeggen piep er maar een muziekje tussendoor. Dan blijft het een beetje stil. Uh, voor is het, uh, ja, ik zag dat, maar dat komt omdat ik de telefoon aan mijn oor moet houden. En dan, uh, dan druk je wat in. Is het aangekomen of moet ik het nog even herhalen? Nee, Ik zou het nog even herhalen. Ja, dus mijn naam is Marion Schout. Ik werk bij Pluspunt. Uh, je kunt mailen naar lief en leed aan elkaar. En dan apenstaartje. Pluspunt Zandvoort aan elkaar.nl. Of je kunt me ook bellen op 06-412-75... 228. Je kunt ook binnenlopen bij pluspunt. Nou, want daar wou, werk ik. Ik wou ik net zeggen, als mensen dit niet helemaal uh, goed hebben verstaan. En ze willen het toch wat doen met uh, lieve leedstraat, je kunnen ze gewoon een pluspunt en kunnen ze namelijk ja. ons te vragen. En het is, het is leuk om gangmaker te zijn. Het is ook niet echt heel veel werk. Hè? Dat, dat, dat niet. Dus uh, ja, mensen vinden het wel erg leuk om het te doen. Dus uh, ja. Oké, okay, nou in ieder geval bedankt voor uh, de uitleg. Um, ja, ik, ik, hoop dat, ik hoop dat er veel reacties voor je komen. En ook van de ondernemers die... Uh, ja, dat zou ook leuk zijn. zeker ja. ...voor het uh, starterspakket. Ja. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel. Joehoe, Doei. Look, Nate.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 het is niet om over naar huis te schrijven Dat hoeft ook niet als ik thuis kan blijven Ik ken elke achternaam en iedere plein Wil nergens liever zijn Te stil hier aan de overkant Maar ik kom hier vandaan Bij je fiets gewoon nog openlangs De weg kan blijven staan En af en toe dan kan de smaak van de stad me nog verleiden Mag vertellen mijn gedachten dat ik hier had moeten blijven Ver weg van alles, daar is iedereen dichtbij me. En het is waar wat ze zeiden: Het is stil irado opakan. Hier is geluk nog heel gewoon en de lucht verdompt schoon. Het is stil de overkant. Want iedereen is gaan studeren, ergens anders gaan proberen. Het is stil irado opakan. Geen discotheek te bekennen, maar het is lang niet ongezellig, het is stil de overkant.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 uh, Jelme, vindt het een toepasselijk liedje omdat je je fiets in het oosten van het land nog niet op slot hoeft te zetten? Of, uh... Ja, omdat het net uh, ging over de Lief- en Leedstraat in Zandvoort. Nou, daar mag dat niet. Weet ik niet, Dan moeten we gaan ontdekken. <laughs> nou, als je in Zandvoort je fiets zonder slot neerzet, dan uh, moet je toch een beetje voorzichtig zijn. Ja. We gaan het hebben over uh, de Shanti-koren Chanti uh, en Festival in Zandvoort. En we gaan praten met meneer Fred Paap. Fred, goedemorgen. Goedemorgen Ben, goedemorgen Zandvoort. Uh, het is inmiddels het 24e festival. Fred, uh, hoe heb je ja. die. Uh, die uh, Jij bent een van de eersten die toen gevraagd is door de gemeente om het over te nemen. Het dreigt uh, uh, in een slop te raken. Hoe is dat verloop zo gegaan? Nou ja, je weet het. Uh, als de, het is eigenlijk begonnen met kaaskopen. En, ...zoals je weet, en die uh, in Woudsend uh, op een, op een uh, omroepersfestival waren... ...en daar uh, het uh, chantecor van Woudsend uh, horen. En ze vonden het een goed idee en ze hebben het naar Zandvoort gebracht... ...met medewerken van uh, Elisabeth en uh, Gerard en, en nog een paar andere mensen... Je weet dat ik word ook ouder, dus uh, ik vergeet <laughs> ook namen. <laughs> ja, dat ja, is een, ik, uh, Gert van Kuik zat daarbij, geloof ik. En nog op, ja, nog op ja al uit. Gert van Kuik en uh, Alice worden gegeven. Ja, ja, ja. En, maar, en op een gegeven moment uh, vonden die dat de tijd was dat het stokje overgedragen moest worden. Mm -hmm. En uh, nou, daar zijn uh, Matteo Verburg en uh, ik, onder andere, en uh, Mike Koper toen de tijd. Uh, die. Uh, en nog een paar anderen hebben we daar nog schouders schouder op En jij was er ook al vrij vroeg bij om dat te regelen. Ja, je weet het dus, uh, Sean, en we hebben dat gedaan. En uh, dat is goed gegaan met uh, volle medewerking van spo onze sponsors, volle medewerking van de gemeente. Uh, nou, noem het maar op, iedereen wat enthousiast. Nou, na 24 jaar is het enthousiasme links en rechts een beetje gedaald. En de mensen zijn ook een beetje ouder geworden. Ja. En uh, dat uh, brengt mij uh, naar, een, uh, naar, naar toch het Shanty Festival. Want het Shanty Festival is uh, eigenlijk een andere lied van de zee. De haven van Amsterdam, water, wind, schepen, zeilen, weemoed, verlangen. Uh, het is altijd een... Uh, de optredens zijn altijd met een uh, het feest van hier en daar een traan. Uh, als ik kijkt bijvoorbeeld naar uh, de Durgriet. Er is dus een club vrouwen, die ze noemen viswijven, die zingen en praten over lief en leed. En dan komen ze aanlopen en krompen kletteren op de maat van de muziek. <laughs> ja. En, ja, en, en dan krijg je het geluid van de zee. En soms is de zee rustig en dan gaat die weer ruig te keer. Zo varieert er ook het geluid dat die koren voorbrengen. van ingetogen, gezongen luisternummers tot wilde opzwepende liederen. Het is het geluid dat, uh, van de matrozen die zingen, de zeilenhuizen aan de kaapstanden lopen om het anker binnen te draaien, om de zware arbeid. En daar helpt dat roetritme van. Ja, dat is de werklieden. Maar je hebt ook nog de zogenaamde voorbitters. Uh, en dat voorbitters, dan als het, wa het weer uh, rustig was en ze konden aan dek zitten... Van de windjammers, van de visserschepen, de pinken, de botters, de bomschuiten, de walvlesvaders, retourschepen, fluiten, jachten. Noem de namen van die, vissen, van die boten maar op. Er kwamen bij elkaar, er kwam een fluit, er kwam een, een trekzak En dan werd, werd er gezongen, hè, de lieden van verlangen, van liefde. En noem het maar op. Hè. En dat is een traditie die we graag... Houden. De schepen zijn al, bestaan niet meer. Ze zijn zo groot geworden. Het zijn al van kleine schepen, maar ze zijn groter geworden. Uh, je ligt niet meer in de haven. Uh, je komt een haven binnen en 24 uur later ben je weer op zee. Je, er is geen tijd meer. Uh, voor, voor Zoals vroeger. Het zwieren en zwaaien. Uh, en de, de kraken laten rollen. Zoals het, het mooie lied van Bel. Uh. Van over Amsterdam, de haven van Amsterdam. De poort Amsterdam. Nou, je zou het horen. Waarschijnlijk zullen uh, onze vrienden. De mannen Dat wel weer te gehoren brengen. Ik had het over Valzend. Het koor ja. daarvan. De pollensjongens. Dat moet ik Het is niet jongens. Nee, jongers. Ja, Spreekt spreek dat niet en. verkeerd uit waar ze bij zijn. Hè? Nee, zo is het. Je moet maar een klein <laughs> beetje vries leren. Hè. Maar. Uh, die zijn altijd enthousiast geweest... en van de 24 jaar... zijn ze 23 jaar aanwezig geweest. Nou, hulde voor dat koor. Nog zo'n mooi koor... Uh, dat, uh, is die altijd, waar we altijd een beroep op kunnen doen... Uh, is VOC... Uh, uit Vijf Huizen. Uh, we hebben... Uh, de Dullegriet, daar had ik het net overal. We hebben nu voor dit jaar... voor de tweede keer het koor Almere. Uh, we hebben... En uh, natuurlijk, uh, we hebben onze oude getrouwe zandvoorters... die eerst als het gemeente Koper meededen... en nu onder de naam Wapenzangers... Uh, met dank aan al die lieve mensen die ook de vrijwilligerswerk doen. Uh, we gaan vanmiddag bijvoorbeeld uh, de broodjes weer klaarmaken... voor uh, morgen voor de lunchpakketten. Altijd gezellig, altijd leuk. En we hebben nu een nieuw, nieuw koor... De rumor die mare uit Leiden. En Leiden was natuurlijk ook net zoals Zandvoort. Eh, zo rond het jaar 1000. een beetje uit de grond gestapt. Eh, aan, de, aan, de, ja, aan, de, aan de borden van het Haremmermeer. Eh, en. Eh, dus we hebben graag naar zand gekomen... en uh, wij zijn uh, in beide verwachting... dat we weer een nieuw koor hebben. Ja. We hebben ook natuurlijk tegenslag. Uh, we, hebben, we wilden tien koren hebben. Het zijn er nu uh, negen geworden. We hebben ook de uh, problemen natuurlijk met de locaties. Uh, de ene die stopt met zijn bedrijf. De andere die verbouwt. En uh, zo gaat het al. Maar we kunnen ons gelukkig prijzen. We hebben dit jaar uh, alle... Ondernemers op het kerkplein bereid gevonden om mee te doen. En dat, dat, dat verwarmt je hart. Want het was vorig jaar dat we geen optreden hadden op het kerkplein. Nou, dat was eigenlijk eh, of het hart uit je festival gehaald wordt. Ja. Want het kerkplein is toch een mooi plein om op te treden. Waar treden we op? We treden vandaag op. Eh, morgen. Ja, morgen natuurlijk. Eh, als eerste eh, wordt er opgetreden. In uh, Unicum. En ik roep al voor antwoord zo op. Kom eens een keer kijken in Unicum. Het is een fantastische locatie. Uh, en we treden daar graag al de tijd op. En dat is om, begint kwart, om kwart voor elf. Uh, en om half twaalf, dan hebben we daar een optreden van Dulleglied in Nieuw Unicum. En vervolgens gaan we naar het dorp, lopend of met de bus of met de auto. hoe ze ook gaan. Ik ga met een scootmobiel, zoals je weet. En, en, ja, en dan beginnen we om één uur bij, op strand, bij Beach Club 10, uh, op het Kerkbein, op, in de Halterstraat, bij Larro en Hardy. En op het Gasthuisplein, bij het Wapen van Zandvoort. Zo gaan we verschillend een, een, een beetje weg. Uh, we sluiten af... om kwart over vijf... tot half zes... waar alle koren op het gastgespreid zullen zijn... en uh, een gezamenlijk... een aantal liederen... ten te, te gehore zullen brengen. Nou, dat is in het uh, kort... het verhaal. Maar ik zei uh, of ik zeg het al... we hebben lief en leed hier. En het ziet ernaar uit... dat dit het laatste uh, festival... zal worden in Zandvoort. Wat... In ieder geval wij organiseren. Want de leeftijd speelt parten. De gezondheid speelt parten. En het wordt tijd dat ook wij het stokje overbrengen. Naar, naar onze opvolgers. Alles ligt klaar. We hebben een fantastisch contact met de gemeente. We hebben een bankrekening. We hebben een stichting. We hebben geld gekast, We hebben vrijwilligers. Er is van alles. Het enige wat we niet hebben. is een nieuw bestuur. Dus we zoeken een voorzitter. Een penningmeester. En een secretaris. Nou dat is duidelijk. is een draaiboek. Dat. dat is een, een wat we zoeken. En mocht het niet lukken. Ja dan, uh, dan denk ik uh, met weemoed. Dat dit uh, het laatste festival is. Ja dat zou uh, wel jammer zijn. Dus bij deze voor alle shanty liefhebbers. Die uh, het, het festival een warm hart toedragen, Neem contact op uh, uh, met Fred Paap of met uh, Ben Zonneveld. Dat mag allemaal. En dan uh, gaan we daar verder aan knutselen. Zo is dat. We zijn altijd natuurlijk bereid om nog wel wat hand- en spandiensten met raad en daad bij te staan. Maar ja, aan alles komt een eind. Ook van uh, het, dit festival. Of niet. Hopelijk niet voor het festival, uh, Fred. Maar, nee, dit festival gaat door. En, en zoals altijd, Ben... Uh, we hebben weer een mooie vooruitzicht. Want dat. vandaag de laatste buitje morgen 22 graden. Nou, wat wil je nou meer? En een dun zonnetje eroverheen, zodat iedereen weer gelukkig buiten kan zitten. En naar het, uh, ja. het, het, het, de verschillende soorten uh, zeeliederen kunnen luisteren. Wat, ja. me, wat me nog wel opvalt, nee, Fred. Uh, er gaat altijd iemand dood in zo'n liedje. Ja, dat, dat heeft te maken. En dat zal ik je ook vertellen waar, hoe dat komt. Want... Uh, je kent nu uh, onze uh, Zandvoortse, uh, een van de laatste mannen van Zandvoort, Jacques Versteeg. Mm -hmm. En Jacques Versteeg, die heeft ooit uh, bij de oprichting van een koor in zijn tuin, ten ere van uh, de, onze schot Charlie Kirk, uh, gezegd, we gaan liederen zingen. Maar, ik bepaal het smartgehalte. Dus... Er moest altijd iemand in dood gaan. <laughs> dat kon niet anders. Ja, ik, ik, <laughs> ik kan vind het wel een mooi <laughs> het, nou, het is waar het gebeurd. Ik, dat, geloof, ik geloof het. Ik ken Sjaak. Dus. <laughs> ja, nou, in zijn tuin op de slaap. En dat was een prachtig feest. Dat deed hij ten ere van de verjaardag van Zwarte En wij hebben daar spontaan lopen zingen. Mooi. En dat was de reden van, dat Jan-Peter Versteeg. Uh, zei ik wil dat wel dirigeren ja, en zo is dat allemaal uh, gaan lopen to toetsen, ik dan, ja prachtige vragen zijn dat maar ja, daar hebben we eigenlijk geen tijd voor nee nee nee want maar, we gaan het een beetje afronden uh, we gaan morgen uh, inderdaad naar Unicum om uh, kwart voor elf we gaan vanaf één uur zingen op uh, alle locaties Fred ik wens je morgen heel veel plezier we spreken elkaar zeker nog en uh, ja. Mooi weer, mooi weer. Ik zou, ze, ik zou zeggen, Ben, hoor je het ruizen der golven. Ja. Hoor het lied van de zee. We gaan elkaar spreken, Fred. Dankjewel. Ciao. Ja. ja, we gaan dan gelijk maar door. Want de klok tikt natuurlijk. Jelme die staat alweer klaar met zijn laatste muziekje. Ik moet uh, gelijk van Jelme vertellen, mocht ik niet vergeten... dat uh, aanstaande donderdag is de regenboogborrel om uh, half zes bij Strandpaviljoen Ons. Ja, en het leuke om daarbij uh, te zeggen is, het is niet alleen een borrel dus waar je uh, wat drinkt en een, een hapje hebt, maar er wordt ook uh, live muziek gedraaid, dus er kunnen ook nog wat gedanst worden. Ik, ik, en, hoor, ik hoor dat jij de DJ bent. Ja, klopt, dus ik stel <laughs> de muziek samen inderdaad. Um, uh, en wat daarbij ook nog mooi is om te noemen, regenboogboog, misschien sommige mensen, oh van hoor ik daar dan ook bij. Ja, het is voor iedereen, dus ook als je niet uh, commenteert aan de regenbooggemeenschap. Het is gewoon een mooi netwerkmoment voor jong en oud om, om samen te komen, contact te brengen en verbinding te maken. En gezellig een, uh, een dansje of een bolletje te drinken. Goed, dan hebben we nog een, een heleboel dingen die uh, op pluspuntniveau zitten. Maar daarvoor verwijs ik je toch naar uh, de Zandvoortse Courant, dat is natuurlijk de ladder. Die aan het begin staat, maar aan het, bijna aan het einde staat een heel uh, twee pagina's groot over de week van de ontmoeting. Zandvoort doet daar natuurlijk aan mee. De week van de ontmoeting is van 25 september tot en met 4 oktober. Uh, er is van alles te doen. Er is een tuinmiddagdag, zoom open. Nou, daar kan je sowieso alleen. Kennismaking, netwerk, zandstroomborrel, live muziek, jazz, sportief wandelen appeltaart en de raad van de plaat. Nou, Mensen, er is genoeg te doen. Kijk even op die pagina en uh, ontmoet elkaar. Dat zou toch wel belangrijk zijn. Dan, het IVN gaat natuurlijk ook weer op stap. Kijk zeker een keer op uh, de website van de IVN. Er is een uh, beleven in de duinenwandeling op 7 oktober. Moet je wel vroeg op hoor, Jelmer. Kwart over zeven, is dat genoeg? Kwart over zeven? Ja. ja. Dat is echt heel vroeg. Ja. <laughs> Tijdens deze vroege ontwandeling staan we stil bij het leven in de duinen. En dat begint natuurlijk smorgens vroeg. We gaan ook nog met IVN Bomen kijken op de begraafplaats. Dat is ook op 7 oktober. Dat is wat later voor jou, uh, zo'n twee uur. Is dat, het, dat kan wel? Ja, dan word ik net wakker, denk ik. <laughs> ja. Welke dag is het? 7 oktober, zaterdag. Oh ja. ja. En ook een hele leuke is de vogeltrek in de Hekslootpolder. Dat is zondag, half tien tot half één. En dan ga je met de Hekslootpolder ga je kijken. Vogelwerkgroep Zuid Kennemerland doet mee. Uh, de vertrekplaats is uh, uh, bij het infopanel... En dat is wel een moeilijke hoor, bij de Slaperdijk in Spaarndam. Kijk even op IVN.nl, Zuid-Kennemerland. En daar zie je uh, genoeg dingen uh, om, om te doen. En ook de zandvoerskrant. pluspunt, blauwe tram, de ja. locomotief. Nog even een vraag over die ivn bomen kijken op ja? de Graafplaats. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, daar uh, heb je monumentale bomen. Die zijn uh, natuurlijk al, al, al honderd uh, jaren geleden daar geplant. En daar is een verhaal uh, over te vertellen. Okay. Nou, We gaan je zien bij die bomenwandeling. Um, verder was dit Goedemorgen Zandvoort van zaterdag 23 september. We gaan bijna naar oktober toe. De techniek en de muziek was van Jelme Koper, de redactie Hans Botman. Mijn naam is Ben Zonneveld. Ik wens jullie een prettig weekend en morgen een mooie Chantikore festival in het dorp. En hopelijk, hopelijk ook tot volgend jaar. Dat gaan we zien. Saan -feer.